ala sayyidil wa nabiyyin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, Beste broeders en zusters, stel ik zou zeggen er bestaat een speciaal strafkamp in Nederland, bewust in het leven geroepen door de overheid, waar gevangenen van één specifieke geloofsgroep bij elkaar worden vastgehouden onder mensonterende omstandigheden, en waar hen bijna alle rechten worden ontnomen die gedetineerden normaal gesproken genieten. En waar het strengste regime van Europa geldt. Waar minderjarigen, meerderjarigen, mannen en vrouwen zonder enige vorm van differentiatie op één hoop worden gegooid. En waar het merendeel van de gedetineerden slechts verdachten zijn van soms zeer lichte vergrijpen. Zoals uitingsdelicten of het verkondigen van een mening die de overheid niet aanstaat. Wat denk je dan? Hoogstwaarschijnlijk zul je denken dat ik spreek over de Duitse bezetting van Nederland... ...en de wijze waarop de door haat gemotiveerde Duitsers omgingen met de Joden... ...en de wijze waarop ze hen opsloten in strafkampen zoals het bekende kamp Vught. Maar niets is minder waar. Het voorgaande speelt zich niet af in de jaren 40 van de vorige eeuw, maar in het hier en nu. En de specifieke geloofsgroep die in dat kamp wordt vastgehouden zijn niet de Joden... Maar moslims, het enige dat wel overeenkomt met de jaren 40, is de plek waar dat kamp staat, namelijk in Vught. In de PI in Vught bestaat sinds 2006 de zogenoemde terroristenafdeling, de TA. En dat is een afdeling waar uitsluitend moslims worden vastgehouden die ervan verdacht worden zich uh, schuldig te hebben gemaakt aan een terroristisch misdrijf. Nou dan zult u denken het is goed dat moslims of mensen in het algemeen die een aanslag willen plegen dat die achter slot en grendel verdwijnen. Maar wat u wel in oogenschouw moet nemen is dat het begrip terroristisch misdrijf als een onmiskenbaar groot containerbegrip gebruikt wordt met een buitengewoon disproportionele rijkwijd. Dat wil zeggen... Dat een simpele uitspraak op social media, waarvan de aanklager bepaalt dat hij opruiend is, kan worden aangemerkt als een daad met terroristisch oogmerk. Of het overmaken van een verwaarloosd bedrag aan een familielid in Syrië kan worden aangemerkt als uh, steun aan een terroristische organisatie. Of het ondernemen van een huwelijksreis naar Turkije kan worden aangemerkt als een poging om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Of het retweeten van één enkele retweet, waar volgens de aanklager een of andere opruiende boodschap in verscholen zit, kan worden aangemerkt als een daad met een terroristisch oogmerk en kan leiden tot een veroordeling op de TA. En al deze voorbeelden die ik hier noem, dat zijn serieuze casussen uit de praktijk en hebben geleid voor heel veel mensen, jongens en meisjes in Nederland, tot een verblijf op de TA. Dus dit is de rijkwijde van het begrip... Terroristisch misdrijf, zoals die gehanteerd wordt voor de mensen die terechtkomen in Vught, op de terroristenafdeling in Vught. Het gaat vaak om uitingsdelicten en het gaat vaak zelfs om onschuldige handelingen die worden geïnterpreteerd als voorbereidingshandelingen op het plegen van een terroristische daad, Zoals bijvoorbeeld een vakantie ondernemen naar Turkije. Zoals dat onlangs het geval was bij een zuster die op huwelijksreis was ...in Turkije en werd opgepakt... ...en voor zes maanden achter slot en grendel verdween op de TA... ...en na zes maanden weer op straat gezet, gezet, gezet werd... ...omdat er gewoonweg geen enkele uh, uh, bewijs uh, tegen haar was. Maar wel natuurlijk nadat ze zes maanden onschuldig op een onmenselijk regime heeft gezeten... ...waar ze ook nog moedwillig werd tegengewerkt en gepest door bewaarders... ...en uh, allerlei andere mensen die daar aanwezig waren. En die interpretatie van terrorisme... Die wordt eraan toegekend omdat die desbetreffende persoon die dan op de TA terechtkomt bijvoorbeeld bepaald literatuur thuis heeft waarvan men vindt dat het radicaal is of bepaald gedrag heeft laten zien op social media, iets geroepen heeft bijvoorbeeld over Syrië en dergelijke en op die manier wordt er een context gecreëerd van terrorisme op basis van allerlei afzonderlijke incidenten die in essentie niets betekenend zijn. Maar omdat de... De ...aanklager die afzonderlijke incidenten allemaal aan de kapstok de terrorisme hangt... ...krijg je uiteindelijk een aanklacht met terroristisch oogmerk. Dus persoon A heeft thuis bijvoorbeeld een radicaal boek liggen... ...heeft op social media wel eens wat geroepen over Syrië... ...en, kijk eens aan, hij boekt nu een reis naar Turkije. Alles bij elkaar opgeteld gaat het hier dus om iemand... ...die zich wil aansluiten bij een terroristische organisatie. Dit is de absurditeit... ...van die terrorisme-aanklacht. Sterker nog, een, een, een reisboeken naar Turkije is niet eens altijd nodig. Zelfs in het veilige Nederland, bijvoorbeeld een opinie-site runnen... ...waarop jij een, een scherpe mening formuleert, kan leiden tot een veroordeling op de TA. Zoals dat het geval was in de zogenoemde contextzaak. En dat is een zaak waarover de rechter in het vonnis het volgende stelde. En ik citeer, de rechtbank... Merkt tenslotte in dit inleidende hoofdstuk op dat er geen enkele aanwijzing is dat de in Nederland woonachtige verdachten enig voornemen hadden tot het plegen van een terroristische daad in Nederland of daartoe hebben opgerijd. Einde citaat. En toch kregen deze verdachten gevangenisstraffen opgelegd van zes jaar, terwijl de rechter Notebene zegt dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat deze mensen de intentie hadden om een terroristische aanslag te plegen. De TA is een gevangenis waar de islamitische overtuiging van de verdachte doorslaggevend is. Dus soortgelijke daden van iemand die die islamitische gedachtegoed of die islamitische opvattingen niet heeft, die leiden niet tot een verblijf op de TA. Dus iemand die bijvoorbeeld opruiende uitspraken doet of een daad van geweld uh, uh, voorbereid of in sommige gevallen zelfs is overgegaan tot het daadwerkelijk gebruiken van geweld, maar niet de islamitische overtuiging heeft, zo iemand belandt dus niet op de TA. Iemand die dat bijvoorbeeld doet met een rechtsextremistische of een radicaal christelijke overtuiging, wat dus ook te karakteriseren is als terrorisme, omdat het met een bepaald politiek doel gedaan is, zo iemand belandt niet op de TA en er zijn tal van voorbeelden van mensen die volgens de definitie van terrorisme eigenlijk op de TA zouden moeten belanden, maar omdat zij een andere overtuiging hadden dan de islamitische, niet op de TA terecht zijn gekomen. De TA is uitsluitend voor moslims. Kijk bijvoorbeeld naar Suleiman I. Uh, dat is een man waarvan het OM zegt, zelf zegt dat hij radicaal christelijk is. Dat hij uh, handelt op basis van zijn radicaal christelijke overtuiging. Iemand die met doorgeladen wapen en machetes op de stoep van zijn slachtoffer stond om, met de intentie om hem af te slachten. En dat is een zaak waar eigenlijk alle ingrediënten van terrorisme aanwezig zijn. En dit is iemand die niet op de TA terecht is gekomen, maar na een maand of zes, zeven jaar. Voor arrest weer vrolijk op straat uh, uh, terug mag keren. Kijk bijvoorbeeld naar Jitske. Die zich aansluit bij een internationaal erkende terroristische organisatie, de PKK. Hij reist af naar Irak om te moorden. En geeft aan dat hij heeft gemoord. En uh, uh, schept daarover op op social media. En keert terug naar Nederland. En mag vrolijk over straat lopen. En hoeft niet op de TA. Nou, dan kun je zeggen, wacht eens even. Er zitten wel degelijk... Mensen op de TA zonder islamitische gedachten. Er zitten namelijk een paar rechtsextremisten op de TA. Dat zijn diegenen die de brandbommen hebben gegooid uh, uh, op de moskee in Enschede. Dus zie je wel, er zitten niet alleen maar moslims, niet zeuren. De TA is een afdeling waar iedereen terecht kan komen. Dan zeggen wij: oké, okay, maar die rechtsextremisten zijn daar ten eerste niet in eerste instantie terechtgekomen. In eerste instantie, nadat al bepaald was dat hun daad een daad van terrorisme was, zijn zij toch niet terechtgekomen op de TA. En pas nadat er kritiek op kwam uit allerlei hoeken, uit ook de, de gedetineerden op de TA zelf die zich daarover hebben uitgelaten in een manifest wat zij uit hebben gebracht. Nadat er kritiek op is gekomen en de overheid uiteindelijk heel gewiekst besloot om hen als excuus... ...gevangenen te gebruiken. Zodat men kan zeggen, zie je wel... ...er zitten niet alleen maar moslims op de TA. Deze twee of drie man zijn naar voren... ...geschoven als excuusgevangenen... ...om degene die claimen... ...dat de TA uitsluitend voor moslims is... ...de mond te snoeren. Maar weet je... ...dat die rechtsextremisten... Die daar dan zitten op de TA. Dat zij op het minst strenge regime van de TA zitten. Terwijl zij daar een van de weinigen zijn die daadwerkelijk een aanslag hebben gepleegd. Die daadwerkelijk overgegaan zijn uh, uh, tot een daad. En daar niet alleen maar zitten omdat ze toevallig iets op Facebook of op Twitter hebben geplaatst. Waarom zitten zij op het minst strenge regime? Een regime waar zij allerlei rechten genieten, die ook gewoon normale gedetineerden genieten. Maar de moslims op de TA niet genieten. Waar zij allerlei faciliteiten hebben. Ze hebben daar recreatieve faciliteiten. Uh, ze kunnen daar voetballen, tafeltennissen, darten. Ze hebben veel vrije tijd en ze, kunnen, ze hebben daar veel bewegingsvrijheid. En, als klap op de vuurpijl, wat gebeurt er? Uh, het regime daar plaatst vervolgens een moslimvrouw bij hen... Op de afdeling. Dat is iets wat tegen alle internationale regels indruist. Er is geen enkele gevangenis op de wereld waar vrouwen en mannen bij elkaar op een afdeling zitten. En wat gebeurt er hier op de TA? Deze moslima, deze vrouw, wordt bij hen op de afdeling geplaatst. Zodat deze rechtsextremisten haar daar konden intimideren en onheus konden bejegenen. Dus niet alleen zitten die zogenaamde... Een uh, uh, niet moslim terroristen, die excuusgevangenen noem ik ze. Niet alleen zitten zij daar op het zachtste regime van de theater, terwijl ze eigenlijk, gekeken naar hun daden, het zwaarste regime verdienen, maar ze worden daar ook nog eens gebruikt als een instrument om moslimgevangenen, een vrouw in dit geval, extra te vernederen. En dan wil je ons doen geloven dat er geen onderscheid gemaakt wordt op basis van religie. Ik zou zeggen, ga iemand anders voor de gek houden. De TA is een gevangenis waar de overheid ook heel geheimzinnig over doet. De overheid weigert consequent om informatie te verschaffen over hoe het op de TA eraan toe gaat. Journalisten worden niet toegelaten en er wordt geen inzage gegeven in stukken over de TA. Het KRO-programma Reporter wilde enkele jaren geleden inzage krijgen in het kader van de wet openbaar bestuur. In inzage in stukken over de TA en het ministerie. Weigerde en de ombudsman moest er zelfs aan te pas komen om bezwaar te maken. Uh, uh, dus dat, dat, dat geeft je aan dat er alles in, in, in het werk gesteld wordt om informatie over die TA achter te houden. Waarom wordt er zo geheimzinnig gedaan over de TA? Is dan de eerste vraag die uh, uh, bij je opkomt. Waarom mogen wij niet weten wat er op de TA gebeurt? Er is één andere officiële gevangenis in het Westen, waar men ook heel geheimzinnig over doet... en waar men ook geen journalisten toelaat, en dat is Guantanamo Bay. En net als bij Guantanamo spreken talloze internationale instanties zich uit tegen de TA. De Europese organisatie, ter bescherming van de rechtspositie van gedetineerden... heeft een klacht ingediend bij de Raad van Europa... en stelt dat de TA in vucht, luister naar deze kwalificaties, onrechtmatig is... ...en onmenselijk. Onrechtmatig, het heeft eigenlijk geen bestaansrecht... ...en het is onmenselijk. Wie weet wat daar allemaal gebeurt. Dingen die door deze organisatie worden bestempeld als onmenselijk. En de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming... ...heeft de minister van Justitie geadviseerd om de TA te sluiten. Te sluiten. Waarom? Omdat de noodzaak voor de TA volgens hen onvoldoende is bewezen... En omdat het radicalisering niet voorkomt, zoals men zegt te willen bereiken met de TA, maar omdat het radicalisering juist bevordert. En omdat de selectiecriteria niet voldoen aan de regels. Dat wil zeggen dat zij stellen dat gevangenen daar op het TA terechtkomen vanwege hun overtuiging en niet vanwege de daden die zij verricht hebben. Dus de wijze waarop men geselecteerd wordt om op die TA te komen deugt gewoon niet. En vergeet niet dat 70% van de gevangenen die op die TA zitten of daar terechtkomen, dat die uiteindelijk vrij worden gelaten wegens gebrek aan bewijs. Waarom? Omdat ze gewoon weg worden opgepakt voor allerlei pietlullige zaken waar je normaal gesproken helemaal niks mee kan. Maar omdat hier het islamitische gedachtegoed bepalend is voor, uh, uh, uh, uh, voor de daden die iemand verricht, gaat het OM over tot het berechten van deze mensen. En verschillende advocaten die al, die klagen al jaren over de werkwijze van het OM... en over het feit dat de, uh, dat, dat, zeg maar de werkwijze uh, ten aanzien van moslimverdachten begint te veranderen. En ze zeggen dat het niet in lijn is met hoe traditiegetrouw het straf, uh, strafrecht gebruikt wordt. Zij zeggen bijvoorbeeld dat het strafrecht nu, zoals zij dat noemen, een optimum remedium is... Dat wil zeggen, het wordt ingezet bij elke zaak, hoe klein ook, hoe flinterdun het bewijs ook is. Bij elke zaak waar sprake is van islamitisch gedachtegoed. Al is het bewijs verwaarloosbaar. En een officier van justitie verklaarde onlangs in een vakblad genaamd opportun. Hij verklaarde het volgende. Hij zegt, of een aanhouding leidt tot een veroordeling is van ondergeschikt belang. Luister goed, ik herhaal de zin nogmaals of een aanhouding leidt tot een veroordeling, is van ondergeschikt belang. Met andere woorden, we pakken ze dus niet op om ze te veroordelen, want eigenlijk weten we wel dat we nauwelijks bewijs tegen ze hebben. Maar kennelijk doet het OM het dus voor die maanden voor arrest dat iemand daar terechtkomt en eh, in de hoop dat hij dan, nadat hij dat allemaal heeft doorgemaakt, misschien zijn islamitische gedachtegoed vaarwel zegt of, of wat dan ook. Dus onderwerp ze maar een aantal maanden aan de verschrikkingen van de TA in de hoop dat zij hun leven dan zullen beteren. Dit is eigenlijk de inzet van het OM. Zij weten bij voorbaat al dat zij heel veel mensen die zij oppakken en tot de TA veroordelen niet kunnen berechten... omdat er gewoon weer geen bewijs tegen ze is, maar ze nemen genoegen met die maanden van voorarrest. En aangezien er ook allerlei speciale wetten zijn, waardoor moslims sowieso al langer in voorarrest... Uh, uh, ...gehouden mogen worden... ...lijkt dat dus het doel te zijn van de TA. Dus de overgrote meerderheid komt vrij. Maar wel nadat ze maanden... Uh, uh, ...gebukt zijn gegaan onder mentale... ...en soms zelfs onder fysieke... Uh, ...foltering. Zodanig dat hun mentale gesteldheid... ...helemaal kapot gemaakt wordt. En als zij eruit komen... ...zitten ze ook vol wrok en vol haat... ...ten opzichte van de overheid die hen dit... ...heeft aangedaan. En de kans dat zij eruit komen als terrorist is vele malen groter dan dat zij erin zijn gegaan als terrorist. En dit is overigens ook iets wat wetenschappers en onderzoekers beamen. En overigens door de gevangenen zelf wordt de TA ook de terroristenfabriek genoemd wordt. Je kweekt daar juist terroristen door hen te onderwerpen aan een onmenselijk regime... wat zij in eerste instantie al niet eens verdiend hebben. En vergeet ook niet dat het de ellende voor de gedetineerden niet stopt bij vrijlating. Want, uh, uh, steken nog, de ellende begint pas bij de vrijlating voor heel veel mensen. Want het kan zijn dat als jij eenmaal in die TA gezeten hebt, al is het onschuldig, al is er geen enkel bewijs tegen jou. Het kan zijn dat je dan op allerlei terrorisme lijstjes uh, uh, uh, zeg maar, komt te staan en dat je te boek staat als terrorist. Het reizen wordt bemoeilijkt, et Je kan soms misschien... Geen bankrekening meer openen, waardoor dus werken niet meer gaat en participeren in die samenleving niet meer uh, uh, uh, gaat. En je naam is besmeurd op internet, je familieleden, lijden daaronder, et cetera. En voor heel veel gevangenen begint de hel dus eigenlijk pas na de TA. En weet dat de overheid ook, en dit is eigenlijk ook tekenend voor de TA, dit geldt alleen voor de TA, dat de overheid hier... ...heel bewust heeft gekozen om tijdens de, de, de detentie niet te werken aan reintegratie en re-socialisatie. Er is geen sprake voor de gedetineerden op de TA van wat je noemt fasering. Dat wil zeggen, de gevangenen uh, uh, uh, uh, tijdens zijn detentie wordt hij niet voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Dus er is geen tussentijds verlof. Er zijn geen uh, zeg maar, mentale voorbereidingen, wennen aan het terugkomen in de samenleving, wennen aan de omgang met je kinderen en je vrouw, et cetera. Je wordt gewoon op een goed moment terug op straat geplaatst met al die traumatische ervaringen die je daar dan hebt uh, uh, meegemaakt. Dus je moet je voorstellen, van Guantanamo word je direct op straat gezet met al die negatieve uh, uh, gevolgen die die detentie voor jou gehad heeft, namelijk je kan moeilijk een baan vinden, je kan misschien eens een bankrekening openen, et cetera. En zoek het maar uit, dat is eigenlijk wat de overheid zegt, want hier wordt de weg naar resocialisatie wordt heel bewust door de overheid geblokkeerd. Dat is bewust beleid, dat heeft de overheid zo bepaald. En het uh, Europees Comité ter preventie van foltering heeft ook de minister op de vingers getikt en stelt dat gedetineerde maar maximaal twee maanden in isolatie geplaatst mogen worden. En op de TA verdwijnt men voor de meest pietlullige dingen maandenlang of wekenlang in isolatie. En het, het zegt ook wat hè, dat het feit of dat zeg maar, het, het comité ter preventie van foltering eraan te pas heeft moeten komen om kritiek te leveren op uh, uh, dit gevangenisregime. Dat zegt iets over wat daar dan achter slot en grendel gebeurt. En wij zijn van mening, net als deze Europese organisaties, en net als heel veel onderzoekers en wetenschappers en, en juristen en advocaten, et dat die TA onrechtmatig en onmenselijk is. Onrechtmatig, omdat de noodzaak voor de TA een gewoonweg niet is. Uh, de reden waarom de TA is opgezet in eerste instantie, namelijk het tegengaan van recrutering van medegevangenen, Daarvan hebben onderzoekers al lang vastgesteld dat die noodzaak er helemaal niet is. En dat gevangenen helemaal niet vatbaar zijn voor recrutering van mensen die uh, uh, veroordeeld zijn of verdacht worden van terroristische misdrijven. Integendeel, mensen die verdacht worden of veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven zitten volgens onderzoekers uh, uh, op de laagste rang als het gaat om de hiërarchie. Dat wil zeggen dat zij geen enkele... Uh, ...invloed hebben op medegevangenen. Dit is wat onderzoekers zeggen. En toch is dit de rationale... ...op basis waarvan die TA in eerste instantie is opgezet. Dus het is onrechtmatig. Er is geen noodzaak voor die TA. En onderzoekers stellen ook vast... ...dat de redenen voor het bestaan van de TA... ...niet gegrond is... ...en dat de doelen van de TA ook helemaal niet behaald worden. En dat het strenge regime wat op de TA geldt, want het is het strengste regime van Europa, dat die de doelen van de TA ook niet dienen. Want als jij, uh, zoals zij zeggen, dus recrutering in gevangenissen wil tegengaan, wat, uh, uh, uh, zeg maar, wat heeft het voor nut om zo'n gevangene te onderwerpen aan een streng regime? En uh, uh, we zullen inshallah ta'ala in de toekomst uh, uh, uh, uh, pamfletten en boekjes gaan publiceren waaruit in detail blijkt hoe dat regime eruit ziet. Wat heeft het voor zin om een gevangene aan zo'n strenge regime zeg maar, te, te onderwerpen? En wat voor doel dient dat? Ik bedoel, als je iemand opsluit, geconcentreerd opsluit op één afdeling... ...dan heb je al voorkomen dat die medegevangene gaat recruteren. Als dat de reden is om de TA op te zetten. Wat heeft het dan nog voor zin om hem te visiteren en te vernederen... ...en te onderwerpen aan allerlei strenge uh, uh, uh, maatregelen? En... Wat ook het geval is bij de TA, is dat de gevangenen vrijwel altijd first offenders zijn. Dat wil zeggen dat het jongeren zijn die nog nooit een gevangenis van binnen hebben gezien. Dat zijn mensen die geen ervaring hebben met justitie. Die nooit in aanraking zijn gekomen met politie. En die dus van de straat direct, of van het huis moet ik zeggen. Want daar worden ze opgehaald en de wijze waarop dat gebeurt. Deuren worden ingetrapt kinderen worden zonder pardon bij hun ouders weggehaald, traumatische ervaringen die kinderen en, en vrouwen en familieleden oplopen. Dit is de wijze waarop zij vaak met heel veel machtsvertoon, hele straat vol met politieauto's, etc. Dit is hoe zij worden opgehaald en van iemand die dus geen enkele ervaring heeft met het gevangeniswezen of met justitie of, of politie, die belandt dus direct op het allerstrengste regime wat Europa op dit moment te bieden heeft. En, ze, en, en dit zijn dus, uh, zeg maar, uit, uit een onderzoek van de Universiteit van Groningen is gebleken dat de PIW'ers, dat zijn de penitentiaire inrichtingwerkers, de mensen die daar dus met deze gedetineerden werken, zij bevestigen dat de gedetineerden daar, dat zij zich goed gedragen en dat zij eigenlijk voorbeeldige gevangenen zijn en dat een degelijk zwaar regime volledig overbodig is. Wie zegt dit? de mensen die daarin vugt met deze gedetineerde werk. Ik zal een aantal citaten uit dat onderzoek met jullie delen. Zij zeggen, zij, dus de, de, de gedetineerden, gedragen zich heel goed. Het gaat hier om first offenders die geen ervaring hadden met het gevangenisleven. Zij gedragen zich dan ook voorbeeldig en daarbij zijn zij erg gericht op hun geloof en op de studie van de Koran. Een andere citaat, een andere PIW'er zegt... ...bij de jongens die nu op de terroristenafdeling zitten... ...zou ik me wel zonder problemen in dezelfde ruimte kunnen bevinden... ...als zij in de meerderheid zijn. Ik geloof niet dat zij je dan iets zullen doen. shahidun min Dit is wat de PIW'ers in Vught over de zogenaamde terroristen zeggen. En wat ze ook zeggen... ...is dat de overheid hen had gevraagd... al volgens die TA op te zetten... ...om zich voor te bereiden op hele gevaarlijke mensen en op een afdeling... waar allerlei zware terroristen terecht zouden komen... alsof ze net allemaal zijn overgevlogen uit Tora Bora. Dit is hoe de overheid hen heeft proberen voor te bereiden op die TA. Maar stellen zij in de praktijk klopt daar niks van. Dat wil zeggen dat wat hen is... Uh, ...voorgehouden, namelijk dat hier zware vissen, grote vissen terecht zouden komen... ...in de praktijk blijken dat jongeren te zijn die zich misschien hebben versproken op social media... ...misschien uh, uh, andere uh, onschuldige daden hebben gedaan... ...waardoor zij in die context van terrorisme terecht zijn gekomen op de TA. <tacht> Wat is de TA precies en waarom is het in het leven geroepen? Zoals ik net zei, de centrale doelstelling van de TA is het bestrijden van radicalisering en recrutering binnen gevangenis. Dus voorkomen dat medegedetineerden of moslimgedetineerden hun medegedetineerden kunnen radicaliseren, wat dat begrip dan verder ook mogen betekenen. En daarom is het dus nodig, om dit te voorkomen, is het nodig om hen te concentreren in een speciaal kamp waar alleen soortgelijken zitten. Nou, als, het, als het woord concentratiekamp niet een hele specifieke betekenis had gehad... ...gekeken naar de recente geschiedenis... ...dan hadden we hier kunnen spreken van een concentratiekamp. En concentreren is een woord wat letterlijk in overheidsstukken gebruikt wordt. Dus daar gaat het om. Het concentreren van een groep moslims... ...in een speciaal gevangenis, uh, op een speciale afdeling. Nou, wie komt er op de TA? Gedetineerden die verdacht worden van terroristische misdrijven... ...of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf of voor of na de detentie een radicaliserende boodschap hebben verkondigd. Nou, dit klinkt allemaal uh, uh, uh, uh, uh. goed, zou je kunnen zeggen. Maar neem daarbij in oogschouw dat zoveel terrorisme als radicalisering enorme containerbegrippen zijn met absurde rekbaarheid. We hebben net een aantal voorbeelden genoemd waaruit dat blijkt. En er zijn nog tal van voorbeelden die we kunnen aanhalen. En neem daarbij mee dat het islamitische gedachtegoed... ...bepalend is om een daad als terrorisme of als radicalisering te bestempelen. Dus, dus andere extremisten, andere mensen die een daad van terrorisme plegen... ...die komen daar niet. En de excuusgevangenen, uh, uh, uh, de rechtsextremisten uh, zeg maar, die daar wel terecht zijn gekomen... ...daar hebben we net over gesproken. Wij laten ons niet uh, om de tuin leiden door twee of drie mensen die daar uh, uh, voor de bühne worden geplaatst. Tinka Veldhuis is onderzoekster aan de Universiteit Leiden... En zij deed onderzoek naar de TA. Zij stelt ten eerste dat de noodzaak van zo'n regime er niet is. En zij stelt ook dat er niks bekend is over hoe radicalisering zich verspreidt in gewone gevangenissen. Dus de, het besluit om zo'n TA op te zetten is niet gebaseerd op onderzoek, is niet gebaseerd op eerder behaalde resultaten, is eigenlijk... Uh, uh, er is geen onderzoek gedaan, ook niet naar wat de negatieve gevolgen zijn van het samen opsluiten van mensen op één afdeling. Mensen met één soort gedachtegoed, et cetera. Al deze zaken, daar is geen onderzoek naar gedaan, zeggen deze onderzoekers. Dus het besluit tot de TA is als het ware uh, in een oogwenk even genomen. En zij stelt ook dat het besluit om over te gaan op die TA dus niet is gebaseerd op gedegen onderzoek en, en in tegendeel zelfs. Onderzoek wijst uit dat de vatbaarheid voor, van gevangenen voor radicalisering, zoals ik net heb gezegd, minimaal is. Dus eigenlijk, uh, uh, uh, de onderzoeken spreken de rationale van de TA tegen. De, het motief op basis waarvan de overheid een TA heeft opgezet, uh, onderzoeken spreken dat motief tegen. Dus er is in feite, zoals die Europese organisaties ook zeggen, geen enkele noodzaak voor die... TA. En er is al, al helemaal geen noodzaak voor dat strenge regime op de TA. Behalve natuurlijk als je moedwillig mensen wil vernederen. En het besluit tot de TA, zegt zij, is vooral genomen onder druk. Onder mediadruk, onder maatschappelijke druk, cetera, Nadat zich natuurlijk enkele incidenten hadden voorgedaan. En zij zegt dat de, de, de overheid wil de spierballen laten zien. En ze hebben absoluut geen tijd genomen om die TA uh, uh, uh, te toetsen op noodzaak. ...en op effectiviteit. En ze hebben ook geen tijd genomen om andere alternatieven te onderzoeken... ...en om die tegen elkaar af te wegen. Dus we kunnen stellen dat hier eigenlijk sprake is van een potje uh, uh, paniekvoetbal... ...of noem het paniekpolitiek van de bovenste plank. En het heeft allemaal kunnen gebeuren... ...want we kunnen natuurlijk met de vinger naar andere wijzen... ...maar het heeft allemaal kunnen gebeuren omdat de benadeelden <coughs> moslim zijn. Omdat degene die daar terechtkomen moslim zijn. En hoe je het ook wendt of keert, moslims behoren nog steeds tot een gemeenschap, de islamitische gemeenschap, die nog steeds niet van zich af kan bijten. En die zichzelf nog steeds laat opdelen in allerlei hokjes door de overheid en door de media. En een gemeenschap die nog steeds het algemeen belang ondergeschikt maakt aan het individueel belang. En een gemeenschap die het nog steeds belangrijker vindt wat de schepping van hen denkt dan datgene wat ...de scheppen van hen vindt. En natuurlijk, een van de redenen waarom moslims hun kaken stijf op elkaar houden... ...als het gaat om de TA in Vught... ...is het zogenoemde 'guilt by Association principe. Wij zijn bang dat als wij opkomen voor de mensen die verdacht worden... ...van daden die met terrorisme te maken hebben... ...en ik heb net verteld wat een absurde rijkwijde dat label heeft... ...dat we dan geassocieerd worden met de daden waarvan zij verdacht worden. En daarom durven wij niks te zeggen. We willen niet... Als terroristenvriendjes worden neergezet door geen stalen, de telegraaf, etc. Maar wij hoeven ons niet te associëren met welke daad dan ook. Wij hoeven ons niet te identificeren met de daden waarvan een gevangene verdacht wordt om voor zijn rechten op te kunnen komen. Wij moeten ons slechts verzetten tegen het gebruik van die absurde containeraanklachten zoals terrorisme en radicalisering, die op den duur in ieder van ons kunnen raken. Wij moeten ons verzetten tegen de aparte behandeling van moslimgedetineerden. Wij moeten ons verzetten tegen het strengste regime van Europa, waarvan sommige onderdelen gewoon indruisen tegen internationale regels en gelijkenissen vertonen met vreedaardige gevangenissen, zoals Guantanamo. En dat ook nog eens uitsluitend geldt voor moslims. Welke moslims? Niet zij die gepakt zijn met explosieven en plattegronden en dergelijke, maar Facebookers en Twitteraars en vakantiegangers met een uitgesproken islamitische mening. Er worden mensen veroordeeld op basis van een context. En een context is een subjectieve realiteit die geschapen is door de aanklager. Duik maar eens in de zogenaamde contextzaak, die de grootste jihadzaak van de eeuw werd genoemd. Je zou denken dat er alleen maar bommen en granaten in dat strafdossier zouden voorkomen. Het ging om Facebook berichten. Het ging om retweets. Een buitengewoon beschamende vertoning. En zelfs al hebben de gedetineerden op de TA iets gedaan wat volgens het Nederlandse recht strafbaar is, dan nog hebben zij het recht op een menswaardige detentie. Met dezelfde mogelijkheden als andere gevangenen. Met een menselijke behandeling. Streng als je dat nodig acht, maar menselijk. Welk idioot systeem! Ontneemt een gevangen moeder het recht om haar kleintje te knuffelen? Behalve de TA. Welk idioot systeem misbruikt haar gevangenen seksueel door ze onnodig vaak aan een vernederende visitatie te onderwerpen? Terwijl dat makkelijk kan worden vermeden door een detectiepoortje neer te zetten, zoals wij dat ook op Schiphol hebben, maar doelbewust niet gedaan wordt om die vernedering gewoonweg in stand te kunnen houden. Welk idioot systeem sluit een gevangene ongeveer 23 uur per dag op in zijn cel en geeft hem slechts 1 of 2 uur om te douchen, te eten, te luchten en te recreë recreëren? Wat overigens slechts in een kleine kooi gebeurt alsof het een of ander dier is wat je uit Artes hebt gehaald. Welk idioot systeem ontneemt een gevangene alle vormen van privacy? Geen gesprek kan de gedetineerde voeren met een advocaat. Geen intiem moment wordt hem gegund met zijn vrouw of kinderen, of er staat een of andere bul bij om alles te noteren. En camera's en microfoons staan de hele dag op hem of haar gericht. Welk idioot systeem? Straft gevangenen met de isoleercel wanneer zij van hun luchtmoment gebruik maken om het gezamenlijk gebed te verrichten. Welk idioot systeem ontneemt gevangenen het recht om zich voor te bereiden op een terugkeer naar de samenleving? En doet er alles aan om de terugkeer naar de samenleving te bemoeilijken door ze op terroristenlijsten te plaatsen terwijl ze dat niet verdienen en bankrekeningen op te heffen en dergelijke. Dit zijn allemaal basale rechten die voor de moslimgedetineerden op de TA niet gelden. En dit zijn volstrekt legitieme vragen om te stellen, beste moslim. Je hoeft niet bang te zijn om als radicaal te worden weggezet als jij deze vragen stelt. Is het niet genant, beste moslim, dat de enigen die opkomen voor het recht van moslimgedetineerden op de TA niet moslimorganisaties en stichtingen en individuen zijn, zoals mensenrechtenorganisaties en advocaten en dergelijke, en die dat doen om trouw te blijven aan hun principes, zoals mensenrechten en rechtsgelijkheid, etc., Is dit geen pijnlijke constatering? Is het niet genant om vast te stellen dat de steun voor moslimgevangenen moet komen van mensen die gemotiveerd worden door aardse principes, terwijl wij hemelse principes hebben die ons daartoe zouden moeten aanzetten, maar die wij gewoon links laten liggen? Innam mu'minuna igwa. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gezegd dat wij één gemeenschap zijn... ...en dat elk lid van die gemeenschap de broeder en zuster van de ander is... ...en dat die broeder en zuster dus recht heeft op onze steun en op onze hulp? Waarom horen wij deze verzen alleen als wij aan het inzamelen zijn... ...voor onze stichtingen en moskeeën of projecten? Alleen op het moment dat wij iets nodig hebben van de individuele moslim... ...en niet als de individuele moslim iets nodig heeft van ons... Heeft de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam niet gezegd, in een hadith in Sahih al bukhari overgeleverd door Abu Musa. Wa jai wa marid, bevrijd de gevangenen en voed de hongerigen en bezoek de zieke. Waarom vinden wij tal van preken en lessen over die laatste twee opdrachten van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, het voeden van de hongerigen en het bezoeken van de zieke. Maar die eerste opdracht. Om iets te betekenen voor de gevangenen. Daar wordt met geen woord over gerept. to'minuna bi kitab. Wat bi ba'd. De boeken van de klassieke geleerden staan vol met uiteenzettingen. Over de rechten van de gevangenen. En wanneer men dat leest. Dan zal hij te weten komen. Wat een grote verantwoordelijkheid er op onze schouders rust. En dan kan men zeggen. ja, Maar wat die geleerden stellen is niet mogelijk in onze tijd. En is niet mogelijk in dit land. Dan zeggen wij. Je kunt op zijn minst uitspreken, aandacht vragen voor deze zaak en pleiten voor een menswaardige detentie. Meer niet als je niet meer kan. Onze stilte houdt de TA in stand. Waarom zou de overheid uh, uh, uh, iets gaan veranderen als toch niemand klaagt? De meerderheid van de Nederlanders interesseert het niet. Die denkt toch dat daar allemaal terroristen zitten die het hebben verdiend. De meerderheid van de moslims ligt of te slapen of is bang om geassocieerd te worden met die gevangenen. De enige die zich uitspreken is een enkele advocaat hier of een mensenrechtenactivist daar. Waarom zou de overheid haar beleid gaan aanpassen als niemand klaagt? Het wordt tijd, beste moslims, om de kwantitatieve capaciteit van de moslimgemeenschap in te zetten. De aantallen. En om die niet alleen te gebruiken voor geldinzamelingen, om weer een nieuwe moskee of weer een nieuwe stichting neer te zetten. En alleen op dat soort momenten te gaan strooien met verzen en overleveringen over broederschap. Wij moeten ons massaal gaan uitspreken tegen dit onderricht. En wij zullen, bij idnillah, onze klachten en verontwaardiging neerleggen bij degenen die verantwoordelijk zijn voor dit beleid. Wij zullen degene die dit beleid hebben vormgegeven en in stand houden ter verantwoording roepen inshallah. En wij zullen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om een eind te maken aan de mensonwaardige behandeling van de moslimgedetineerden op de TA. Dus hou de komende tijd inshallah onze kanalen in de gaten om te weten wat jij ook allemaal kunt doen om hier een steentje aan bij te dragen. Maar daarvoor is wel de kwantitatieve capaciteit van de moslimgemeenschap nodig. Neem je verantwoordelijkheid, beste moslim. Vandaag is het die ene moslim. Morgen ben jij het. Vandaag is het die zogenaamde jihadist die de veiligheid bedreigt. Morgen is het de salafist die de veiligheid bedreigt. En in de geschiedenis zitten lessen voor een volk dat nadenkt. En als men vindt dat opkomen voor gelijke rechten en gelijke behandeling een daad van radicalisering is... Laat Nederland er dan getuige van zijn dat wij radicaal zijn. En laat de Telegraaf en het NRC dat in chocoladeletters op hun voorpagina plaatsen. Want o wallah. Zolang wij bang blijven voor onze reputatie... en voor de negatieve gevolgen die een slechte reputatie voor ons heeft... zolang zullen wij als voetveeg gebruikt gaan worden. En als deze actie niet mogen baat... of de moslimgemeenschap laat het massaal afweet. Laat de geschiedenis er dan in ieder geval getuige van zijn dat er enkele moslims waren die dit onrecht niet accepteerden en gedaan hebben wat binnen hun mogelijkheid ligt om dit te veranderen. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Alamin alameen. Wa jazakumullahu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.